11 uur ons met het nws journaal Er gaan 10 tot 15 minder gevangenissen dicht. En er zullen minder dan de geplande 3700 mensen worden ontslagen in het gevangeniswezen. Doordat staatssecretaris Teven zo'n 70 miljoen euro zelf gaat besparen, kunnen de aanpassingen voor het bezuinigingsplan voor de gevangenissen doorgaan. Eerder vandaag schrapte Teven het plan om de enkelband in te voeren. als vervanging van gevangenisstraf. Teven wilde nog niet zeggen welke locaties openblijven. De Turkse premier Erdogan gaat niet in op de eisen van de betogers. Op een persconferentie tijdens zijn bezoek aan Tunesië zei hij dat de Turkse regering ondanks alle protesten doorgaat met de bouwplannen voor het Taksimplein in Istanbul. Hij wil niet onderhandelen met de demonstranten en beschuldigt hen ervan dat ze samenwerken met terroristen. Zijn woorden op de persconferentie voor het vertrek uit Tunis kwamen hard aan bij de vele duizenden betogers op het Taksimplein.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 Zo krijgen 11.000 mensen een lager bedrag terug dan in de brief staat. Zo'n 21.000 mensen krijgen helemaal geen belasting terug. En ongeveer 3.000 mensen moeten juist alsnog belasting betalen. Het Vriesdagblad roept heel Nederland op om geld te doneren aan de krant. In mei riep het laatste zelfstandige regionale dagblad... nog alleen de eigen lezers op om hun financiële bijdrage te storten. Op de actiesite krantredden.nl staat dat de krant het moeilijk heeft... omdat er veel minder advertentieinkomsten zijn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 Ze speelde met acteurs als Gene Kelly, Frank Sinatra en Ricardo Montalban. Ze was een van de bestverdienende actrices in de jaren 40 en 50. Esther Williams was 91 jaar. De actie Alp Du 6 heeft tot nu toe 25 miljoen euro opgebracht. Dat is minder dan vorig jaar rond deze tijd. Toen stond de teller op ruim 28 miljoen euro. en Er deden ook iets minder mensen mee dan vorig jaar. De deelnemers haalden geld op voor kankeronderzoek. Nederland zelf is het EK onder de 21 jaar uitstekend begonnen. In de eerste wedstrijd werd Duitsland met 3-2 verslagen. Oranje kwam met 2-0 voor, maar in de tweede helft kwamen de Duitsers op gelijke hoogte. Ver maakte vlak voor tijd de winnende goal. In dezelfde pool won Spanje met 1-0 van Rusland. En dan het weer: morgen opnieuw zon, 15 graden op de Wadden 25 landinwaarts. Zaterdag-zondag meer wolken, maar het blijft droog. Met 14 tot 23 graden iets koeler. Dit was het NOS journaal.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden, binnen zit Chris Keine. Het water klotst tegen het Duitse huis. Ik zie het aan thuis voor de buis en kan niet helpen me af te vragen, hoe zou het toch zijn in graven beneden de sluis? Goedenavond, welkom bij het Oog op donderdag. Wat hebben de Turkse premier Erdogan en Bono met elkaar te maken? Straks weten u het. En ook hoe gevaarlijk de storm die in Turkije is losgebarsten eigenlijk is voor Erdogan. Hebt u nog een vliegveld nodig? Of een fijne vakantie-eiland Griekenland houdt uitverkoop? Maar loopt het een beetje en heeft het zin? Verslag ter plekke en commentaar in de studio. Cultural Professor Spinvis hangt zijn toga aan de wilgen, maar haalt zijn lier er weer uit. En wat is in hemelsnaam een sociaal hospitaal? Over een uur weet u weer zoveel meer. Namelijk ook nog wat de populairste sport van Indonesië is. En eerst krijgt u ons overzicht van nieuws van morgen en vandaag. Donderdag 6 juni. Het zat er al aan te komen de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Teven op het gevangeniswezen beginnen te wankelen. De oppositie komt superlatief tekort om ze naar de prullenbak te verwijzen. Als er een prijs zou zijn in Nederland voor de bedenker van het slechtste plan van het jaar, dan weet ik wel wie de winnaar zou zijn. Crimefighter Teven sluit meer gevangenissen dan ook links lief is. Maar op één punt verenigt de Kamer zich. Zelfs zijn eigen VVD steunt Teven niet. Een van de belangrijkste wensen is dat het voor de VVD-fractie onacceptabel is dat er elektronische detentie uh, wordt toegevoegd in plaats van een gevangenisstraf. En dus kan de staatssecretaris niet anders dan terugkeren op zijn schreden. Moet ik op dit moment constateren dat ik in ieder geval op dit punt zal bezien of er alternatieven mogelijk zijn om te komen tot een invulling van de bezuiniging. Ansaldo Breda, de maker van 4A, heeft keihard teruggeslagen. Niet zij hebben de fouten gemaakt in de constructie. De Nederlanders en de Belgen hebben de hoge snelheidstreinen niet goed onderhouden. En veel te hard gereden tijdens sneeuwbuien. Het treno is ondanks de à la sua velocità Uiterst slim gebruiken de Italiaanen een oude strategie van Julius Caesar. verdeel en heers. Ansaldo Breda kon geen goede treinen bouwen... omdat Nederland en België slecht samenwerkten. Dus dacht, harde, Onze zuiderburen zijn formeel al gestopt met de 4 Zij kunnen van Ansaldo Breda nu een fikse rekening verwachten. Het gaat over de Belgen, die krijgen een schadeclaim. Hoe hoog die zal zijn, dat konden ze nog niet zeggen. Dat wordt nu uitgerekend, want het gaat ook over een schadeclaim voor de geleden schade die ze hebben, voor hun imago natuurlijk. Het watersnoodleed in Duitsland is nog niet voorbij. Langzaam trekt het water naar het noorden. Ook delen van Dresden staan nu onder water. De inwoners nemen het de hulpverleners niet kwalijk, ze doen hun best. Die befürchtungen zijn zeker groot, maar die mensen zijn gewoon fantastisch, die houden ze Zelfs de kleinste aardbewoners worden niet vergeten. Hier wordt een egeltje van de verdrinkingsdood gered. KWF-kankerbestrijding kan weer blij zijn. De opbrengst van Alpdu 6 is ruim 25 miljoen euro. Maar er is ook kritiek. Te veel geld zou ongebruikt op een bankrekening blijven staan... De organisator van de actie is niet onder de indruk. Wij zitten niet te wachten op onderzoeksaanvragen waarbij men zegt... Nou misschien is er een kansje dat we wat, wat voor de patiënt kunnen betekenen. Daar zitten wij niet op te wachten. De deelnemers die maximaal zes keer de berg opklimmen om geld in te zamelen... reageren verdeeld. Ik vind het al een goed teken dat ze zeggen van nou, we gaan niet zomaar dat geld verkwisten. We willen zeker weten dat het we goed terechtkomt. Ik ken namelijk nog wel wat hoogleraren die uh, wat op de plank hebben liggen, maar heel moeilijk het geld loskrijgen om uh, verder onderzoek te doen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Anouk Tijssen las dat dat morgen in de krant staat. De VVD is op het nippertje tot het inzicht gekomen... dat de kabinetsplannen voor de gevangenissen en de enkelband... regelrecht indruisen tegen het veiligheidsgevoel van de eigen achterban... en grote delen van de Nederlandse bevolking. Dat schrijft De Telegraaf in het commentaar. Volgens de krant was het onverkoopbaar aan slachtoffers... dat daders hun straf thuis uitzitten. Daarnaast staat staatssecretaris Teven bekend... als iemand die knokt voor de belangen van slachtoffers maar de nieuwe aanpak zou teven zichzelf ongeloofwaardig maken, schrijft de krant. Daarom is het goed dat er nu een correctie komt op de voorgenomen plannen. Staatssecretaris Dijksma trekt de stekker uit de regeling... die duizenden boeren van natuursubsidies voorziet. Met dat nieuws komt trouw morgen. Dijksma noemt de subsidieregeling onacceptabel duur. De overheid verstrekte de afgelopen 20 jaar in totaal 1 miljard euro aan vergoedingen, terwijl de natuur op het platteland alleen maar achteruit is gegaan, schrijft de krant. Als individuele boeren nog financiële steun willen, moeten ze volgens Dijksma zich aansluiten bij collectieven, waarin ze samenwerken met natuurorganisaties. De collectieven moeten vervolgens een natuurplan opstellen, waarvan de resultaten worden gecontroleerd door de provincie. En de nieuwe regeling moet op 1 januari 2016 ingaan. Beleggers investeren steeds vaker in aandelen en obligaties in minder ontwikkelde landen zoals de Filipijnen, Pakistan, Nigeria of de Verenigde Arabische Emiraten. De Telegraaf schrijft dat deze zogenoemde frontier markets worden gezien als toekomstige groeibriljantjes en beleggers nemen de risico's vaak voor lief. Bomaanslagen, armoede en ontvoeringen zijn in landen als Nigeria en Pakistan aan de orde van de dag. Toch zijn die frontier markets aantrekkelijk vanwege de sterke groei van het bedrijfsleven en de opkomende middenklasse. Beleggers investeren in zowel aandelen als obligaties, ondanks de minder transparante bedrijven en de politieke instabiliteit. De Volkskrant schrijft over de broedertwist tussen Zweden en Denemarken. Oorzaak is het controversiële Deense programma Blachman... dat dit voorjaar op tv werd uitgezonden. Hierin kijken twee mannen naar een naakte vrouw... en praten tegelijkertijd over seks, vrouwelijke orgasmes... en de onderdrukking van de man. Voor de Zweden was Blachman het bewijs dat Denemarken seksistisch is... en hopeloos achterloopt, schrijft de Volkskrant. De Zweden maakten een eigen variant waarin twee vrouwen een naakte man bespreken op tv. En dat leidde weer tot een tegenaanval van de Deense kranten. Die schreven onder andere dat het Zweedse progressieve feminisme gedoemd is tot uitsterven. En van het Deense programma wordt nu ook een Nederlandse variant gemaakt. Volgens producent Stepping Stone is de kans groot dat ook daarin twee vrouwen een naakte man bespreken. Het doel is seksualiteit bespreekbaar te maken... en daarbij is zowel de visie van mannen als die van vrouwen interessant. Al dus de producent in de Volkskrant. En met het warme weer in het achterhoofd... komt Spits met een nare waarschuwing voor badgasten. De parelkwal doemt namelijk op aan de kust. Deze verneinigstekende kwal komt veel voor in de Middellandse Zee... maar wordt nu ook steeds vaker gezien in de Noordzee. Elke zomer worden in het Middellandse zeegebied... 150.000 mensen behandeld voor kwallensteken. En over de hele wereld wordt een toename van kwallen gemeld. Dat zou komen door overbevissing en veranderingen in het klimaat. Spits heeft ook een tip tegen de kwallenbeten. Je insmeren met zonnecrème. Want dat voorkomt namelijk dat het gif uit de tentakels de huid binnendringt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Ja. Esther Rose Jackson was dat, lost and found. Ik heb nog op de gitaar mogen spelen, maar dat is een ander verhaal. We gaan even luisteren naar de Turkse premier Erdogan. Hij gaf een persconferentie waar hij onder meer dit zei. Ja, correspondent Bram Vermeulen in Istanbul, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, jij verstond het natuurlijk. Voor zover ik weet was de vertaling ongeveer... brandende auto's zijn slecht voor het milieu. Is dat, uh, is dat Turkse humor? Ja, dat was wel een, een grapje. Eh, omdat het hier natuurlijk alle hele week over het milieu gaat. Of althans over 75 bomen in dat uh, Jesse park. Yeah. Um, en ja, het, het, bedoel, hij, hij heeft het punt. Brandende auto's zijn ook slecht voor het milieu. Dat ja. uh, was een ironische opmerking. Ja, nou ja, Erdogan zei dit in, in Tunesië. Want hij was vier dagen uh, op, op reis in, uh, in Noord-Afrika. Is nu ja. onderweg naar huis. Um, ja. Hij heeft harde taal gesproken in Tunesië en uh, wil, wil absoluut niet ingaan op de eisen van de demonstranten. Uh, hoe, hoe wordt hij ontvangen zo meteen? Nou, Er zijn nu uh, live beelden vanaf het vliegveld. Uh, daar zien we een menigte staan met uh, rode Turkse vlaggen om de premier te verwelkomen. Hmm. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben niet op het vliegveld, want ik moest net nog op Taksim... Uh, ja. Even live voor de televisie. Ze kunnen niet op, op ja. Nee. Ja. <laughs> ja. Dus niet op alle plekken tegelijk zijn. Dus ik probeer even in te schatten hoeveel mensen daar nu staan. Ik lees hier enkele honderden. Maar het is in elk geval zo dat de premier verwelkomd wordt door zijn aanhang. Uh, en ik vind het wel verbazend dat hij naar Istanbul gaat, uh, toch naar het hol van de leeuw, naar die ontzettend strenge speech van vandaag. Ja, want die speech die was echt, ik uh, bedoel, hij heeft tot nu toe de hele tijd vrij onbuigzaam gereageerd, maar ja. het leek net alsof hij er nog een schepje bovenop deed, hè? Ja, inderdaad. Daar leek het inderdaad op. Uh, vanochtend had ik nog een, een interview met de, de hoofdredacteur van CNN Turk. Een van die kanalen die hier zo ontzettend onder vuur ligt... omdat ze zo weinig aandacht hebben besteed aan de protesten in algeval de eerste dagen. En hij zei, vandaag wordt een beslissende dag. Uh, als Erdogan intoont, dan kan dit goed aflopen. Als hij vasthoudt aan die onbuigzame houding, kan het wel eens helemaal verkeerd aflopen. Hmm. En dat deed hij. Uh, hij Alle eisen die de demonstranten hebben gelegd... dat als de officiële initiatiefnemers van, van het park... Uh, de, de plannen voor Taksim moeten herzien worden... hou op met het politiegeweld. Uh, dat soort dingen uh, heeft hij allemaal over gezegd. Onzin. Het moet toch niet zo zijn dat uh, de een dan zegt van... Uh, wij willen dit en dan zegt de ander weer dat. Zo kan ik niet regeren. Over hmm. dat politiegeweld maakt hij eigenlijk ook een grap. Uh, in de hele wereld wordt gebruikt. Ja. Wat is daar nou het probleem mee. Dus het, ja, het, was, het was bijna uh, echt, echt een steek terug naar de demonstranten. Ja. Mensen zijn er echt heel erg boos over. En ik hoorde vandaag heel vaak... Uh, niet alleen Erdogan moet aftreden, ook in Ankara werd dat vandaag veel geroepen... maar ook dat die een beetje het contact lijkt te verloren hebben... met, uh, met de realiteit hier hmm. in de stad. Ja, want het vreemde is dat, dat zijn vicepremier en de president... Uh, een uh, verzoenende hebben gesproken. Je, ja. je meldde op televisie, want ik heb je gezien inderdaad... Uh, dat de Gulen-beweging, een hele belangrijke ja. religieuze groepering... en maatschappelijk religieuze groepering in Turkije... dat hij ook verzoenende taal uitspreekt. Ja. Maar, wat, wat, wat, kan dit voor Erdogan? ook verkeerd op aflopen. Hoe, hoe stevig is zijn positie in zijn eigen kamp eigenlijk? Erdogan is de sterke leider. Erdogan is de man die de, de, de Turken graag aan macht hebben. Daarom, hij, hij is de man die de AKP 50% heeft bezorgd. De resolute hmm. leider. en Een soort vadersfiguur. Dus de, de, de, Die rol moet je niet onderschatten. Daar houdt hij ook angstvallig aan vast. Maar inderdaad, je, je voelt dat er binnen de AKP twijfel begint te staan... of dit wel de juiste koers is. En waarom is dat omdat dit een, een heel belangrijk jaar is voor de partij. Eigenlijk voor Erdogan zelf. Hij hoopt volgend jaar president te kunnen worden. Dan moet hij nog even de grondwet aanpassen. En daar heb je heel veel partijen voor nodig. En we hij in de aanloop naar Taksim uh, ontzettend goed zijn best opgedaan. Bijvoorbeeld dat Koerdische vredesproces, weet je misschien nog wel... Ja. eindelijk gaan praten met de PKK... waardoor het dus leek dat hij sowieso al de Koerdische partijen erbij had gehaald. Ja. Er was echt die consensus aan het bouwen en toen gebeurde dit. En, en, nu, zei, voelde... en nu zei hij zelfs, er lopen terroristen op het plein... wat toch weer een sneer naar de PKK was. Uh, dat, maar eigenlijk een sneer naar alle demonstranten. Ja. Door, door eigenlijk te impliceren, jullie zijn terroristen. Hij zei eerder ook al, jullie zijn bandieten, jullie zijn extremisten. Probeert hij die kloof in die samenleving weer te verbreden. Uh, en da ja, daarom voel je gewoon dat uh, hij voelt: dit zijn mijn mensen niet. Uh, hij heeft het ook steeds over jullie. En, uh, hij zei vorige. voor een paar een aantal dagen geleden: zei hij. als jullie 200.000 mensen op straat ja. brengen. dan kan ik er wel een miljoen tegenover zetten. Alsof dat twee verschillende soorten Turken zijn. Terwijl hij natuurlijk premier van heel Turkije moet zijn. Ja. Zeker als hij volgend jaar president wil worden. Ja. Dus als uh, zo'n uh, hoofdredacteur van C Turks uh, CNN zegt: uh, de, de, de, als hij. Uh, onverzoenlijk is, gaat het verkeerd? Ja. Wat, wat bedoelt ja. hij dan? Wat gaat er dan verkeerd? Nou ja, hoe, hoe moet je verder, als premier, als je uh, zegt... ik ga niet naar jullie luisteren en uh, zo kan ik het land niet besturen... en dit zijn extremisten, dan kun je eigenlijk maar één weg op... zonder gezichtsverlies en dat is de, de stad terug eisen. Dat zou betekenen dat je Taksim moet gaan schoonvegen... maar op Taksim is nu de sfeer, vanavond de sfeer waar ik net nog tussen liep...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 Uh, het wordt steeds spannender dus in Turkije. Dankjewel. Wel. Ja, ja. Ja, Zeker. Dank je wel, Bram. En, uh, we, we, we blijven je horen en zien. Wij gaan nog even verder hier over Turkije. Want de protester protesterenden deden vandaag een opmerkelijke oproep... in een videoboodschap op YouTube. Althans, een groep die zich noemt Occupy Gezi deed dat. Een oproep aan Bono om zich te merken in uh, de Turkse kwestie. Erik Kortons van 3FM, goedenavond. Dag oh. goedenavond. Ah, wat, wat, wat heeft Bono met uh, Turkije, voor zover jij weet? Waarom beroepen ze zich op hem? Nou, ik denk dat Bono uh, een soort van boemerang van eigen regent nu krijgt. Hij heeft uh, natuurlijk vanaf eigenlijk vanaf live eet uh, met zijn band altijd. Een enorm maatschappelijk gezicht getoond. Uh, Zo'n zo, zo groot maatschappelijk gezicht dat hij uh, laat me zeggen, in zijn Rolodex de, de nummers van de Nelson Mandela's van deze wereld uh, uh, maar kan hebben. En dus ook in Turkije, ja. met zijn laatste 360 tour van, van de band U2, waar hij de voorman van is. Uh, in Turkije heeft gespeeld en daar een nummer Moguls of the Disappeared heeft opgedragen aan een etnische koerts die gekidnapt was in 1995 en nooit meer teruggevonden. Ja. Dat was wel een statement. Dus. Dus hij heeft daar wel iets losgemaakt. Ja. Dus en en U2 is ontrep in Turkije ook een buitengewoon populaire band. Dus ja, dit, dit, het ligt voor de hand dat als je al eenmaal hebt uitgesproken in Turkije voor welke zaak dan ook. Misschien dat ze dat nu denken, ja, nou, het nog maar een keer proberen. Ja, en ik, ik zag ook een foto van hem met, met Erdogan... en hij wordt ook aangesproken op het feit ja. dat hij bevriend is met Erdogan. Is, is dat ja. ook echt zo? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik, hmm. ik, ik, ik <laughs> weet dat hij dat Bono niet uitblinkt in, uh, laat maar zeggen, uh, onpartijdigheid. Hij, Wat ik zeg, hij heeft heel veel wereldleiders uh, van heel dichtbij gesproken... en die staan ja. in zijn telefoon en daar gaat hij mee eten en gaat ze maar door... Dus Vindt hij ja, dat vindt hij interessant. En daardoor denken mensen eh, dat hij dat dat misschien een, een, een potje kan breken. In dit geval dus ook bij Erdogan. En wat willen ze nou eigenlijk precies, die, dem die demonstrerende van Bono? Nou, weet je, het is een beetje wat Bram net zegt. Er uh, dat, dus, dus, dat lijkt een tamelijk onver, onver, uh, onvermurbare premier aan het hoofd van dit land te staan. Die inmiddels ook niet meer de premier is van alle Turken. Dat, dat is wel duidelijk. Uh, en Bono is in het verleden wel een bruggenbouwer gebleken door zijn... Ja, het is een muzikant, hè. Bedoel, het, is geen, het is niet Jezus, het, het is geen politicus, het is een muzikant. Dus mm. die, die kan misschien op een andere manier, uh, Erdogan, zeker op het moment dat ze inderdaad misschien zouden blijken te zijn... op een andere manier aanspreken dan ja. een politicus of, of druk van buitenaf. Ja. Tell your friend to stop the violence now, vragen ze aan hem. Laten we even ja. luisteren naar Bono, wat zullen we draaien? Um, nou, ik zei, die, die, die Mothers of the Disappeared is een nummer wat U2 heeft gemaakt... ...naar aanleiding van uh, Nicaragua en uh, de, de, de verdwenen uh, mensen in, in, uh, in Argentinië, uh, de blazer moeders. Yeah. Yeah. En dat is een nummer wat ze de laatste jaren heel erg gebruiken als het gaat om protest. Dus uh, dat is wat ze ook in de laatste, tijdens de laatste toer in Turkije hebben gespeeld... ...en opgedragen hebben aan die ethische koord. Dus... Gaan we naar luisteren. Dankjewel, heer Korto. Heel eh, goed, graag gedaan, Chris. U2 was dat met Mothers of the Disappeared. Het Griekse staatsgasbedrijf staat te koop. U kunt er nog een nachtje over slaten. Morgen is de deadline voor biedingen op DEPA, zo heet het bedrijf. Voor ons reden om even de balans op te gaan maken. Hoe staat het met die volgens Brussel broodnodige Griekse privatiseringen? Eerst maar even naar Athene, naar correspondent Connie Keeser. Goedenavond, Connie. Goedenavond. Hoeveel gaat het opleveren morgen? DEPA, dat Griekse staatsgasbedrijf. Uh, nou, het is niet alleen DEPA, hè, het is ook DESVA. En dat is, uh, zeg maar, de beheerder van, van het gasnet, de pijpleidingen. Dat zijn de die, pijpen, dat wordt, ja. ja, die wordt ook, ook verkocht. Nou ja, we weten hmm. natuurlijk niet met wat voor bid uh, Gasprom, hè, het, het Russische uh, bedrijf, zal komen. Maar waarschijnlijk is het oh, rond... want die gaan uh, het kopen, Gasprom? Uh, ja, dat ziet er wel naar uit. Nou, okay. kopen, er zijn twee uh, bieders. Mm -hmm. En uh, zoals het er nu uitziet, heeft Gasprom uh, het ho de hoogste bid. En dat zal ongeveer 750 tot 800 miljoen euro zijn. Dat, dat is uh, ja, het vermoeden wat er morgen gaat komen. En gaat dat meteen uh, van de staatsschuld af dan? Nou, uh, dat, uh, dat denk ik niet. Hoewel natuurlijk een deel wel zal gebruikt worden... om schulden af te betalen en leningen en dergelijke. Uh, maar ja, goed, uh, het duurt nog wel eventjes... voordat deze hele procedure uh, ja, rond is. Mm. En uh, ja, bijvoorbeeld ook de, de Europese Commissie... Uh, moet uh, zich ook nog uh, over de komst van eventueel gasprom uh, gaan uitlaten. Hè? Ja. Dat gaat dan om het feit of het niet om een monopolie... Uh, hier. Ja, ja, dat is ingewikkeld, omdat dat weer gaat over dat splitsen van het beheer ja. van de pijpen. En ja, dat is heel ingewikkeld. Dat voert ja. nu een beetje te ver, maar wat ja. vinden de Grieken ervan als hun gasvoorziening in Russische handen komt? Nou, ik denk dat de, dat de Grieken niet zozeer iets uh, tegen een Russisch bedrijf hebben. Ik denk dat ze eerder bang zijn uh, ja, dat bijvoorbeeld de, de prijs uh, voor hun gas omhoog uh, zal gaan. Nou, dat mm. is al de prijs van gas hier. dat is al een van de hoogste van, uh, van Europa. Nu is het wel zo dat uh, de Grieken al een beetje hebben onderhandeld met Gazprom. Uh, en er zou uh, als onderdeel van dat bod Gazprom beloofd hebben de tarieven van het gas wat ze dan gaan leveren met 20 tot 30 procent uh, te verlagen. Dus uh, ja, ik denk niet dat de Grieken echt uh, niet echt iets tegen de Russen hebben. Nee. Maar uh, ja, het is, uh, het is natuurlijk... Uh, het zal wel een, een moeilijk proces nog worden, denk ik. Ja, maar hoe gaat het eigenlijk over het algemeen? Want Griekenland kreeg de afgelopen jaren honderden miljarden van Europa-leningen. Mm. En een van de voorwaarden voor, daarvoor was dat Griekenland flink zou gaan privatiseren. Hoe gaat het daarin? Het algemeen mee met het verkopen van staatsbezit. Ja, er zijn veel vertragingen. Er zijn veel, veel problemen. Uh, het begon allemaal in 2010. Uh, en de, de toenmalige regering, de socialiste regering van Papandreou... die was helemaal niet zo happig om uh, staatsbedrijven te gaan verkopen. Ook de linkse, linkse oppositie niet. En daarnaast was men ook bang voor een uitverkoop van die bedrijven. Mm. En van land bijvoorbeeld. Uh, dat die verkocht zouden worden voor veel te lage prijzen. Uh, en eigenlijk is dat privatisering onder de nieuwe regering van Samaras nu uh, op gang gekomen. Het is weliswaar een coalitieregering met twee gematigde linkse partijen. Maar ja, Samaras voert toch mm. een, een, een rechtsliberaal beleid ja. en wil dus wel verkopen. Maar ja, het probleem is een beetje uh, dat uh, het doel uh, om die staatsbedrijven te verkopen... eigenlijk meer bedoeld is om geld binnen te halen dan iets anders. Ja. He, de, de Griekse overheid heeft dat hard nodig. En er zit niet echt een visie achter van om die staatsbedrijven effectiever of beter of meer concurrerend te maken. Nee. Hier in de studio ook Zweden van Wijnbergen... hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam... Uh... Goedenavond. Er is dus nog, nog niet zo heel veel verkocht, maar nee. het komt nu op gang. Is dat een goed idee eigenlijk dat die Grieken zoveel gaan privatiseren? Uh, waarschijnlijk wel. Uh, die Griekse staatsbedrijven, dat waren uh, natuurlijk hopeloos inefficiënte bedrijven, uh, hoge kosten, uh, een hoop vriendjespolitiek, te veel mensen die daar allemaal niks deden achter een bureau zaten. Ja, uh, dat uh, was allemaal uh, dat lag er voor de hand. Alleen ze hebben uh, ja mensen in die in die Europese programma's de privatisering voor verkeerde doelstellingen gedaan. Ze hebben van ja we willen er veel geld uit halen, terwijl wat je als doel zijn zou moeten hebben, is we willen een efficiënt bedrijfsleven hebben. Mm -hmm. En ja, de, dat je in die beginrommeljaren niks haalt uit zo'n programma, dat snap ik wel. We hebben dit soort dingen vroeger meegemaakt in landen als Mexico vergelijkbare situaties. En dat duurde ook een paar jaar. Die willen toch liever eerst een stabiele omgeving hebben. En daarna gaan ze, kun je die bedrijven wat beter waarderen en dan wil je ze verkopen. Met andere woorden, ze hadden het om moeten draaien. Ze hadden ja. eerst moeten gaan hervormen en dan pas verkopen. Ja, dat doen ze nu ook in feite. Mm. Want er is natuurlijk niet zoveel verkocht. Hè. De, Europese, de Europese Nederland ook. Die hadden allemaal volslagen onrealistische eisen. 50 miljard in de eerste één à twee jaar. Nou, Zoals een, een pipe dream, zoals het heet. Dat is ja. allemaal onzin. Ja. Uh, en dat is ook niet gebeurd. En dat is, ja, dat is niet een fout van de Grieken. Dat geeft alleen aan hoe weinig ervaring de Europese Commissie had... met dit soort programma's. Ja. Um. Is het eigenlijk ook wel handig om in dit soort omstandigheden, als je eigenlijk gedwongen moet verkopen, te gaan nou, privatiseren? Nee, want je krijgt nooit nee, de goede prijs natuurlijk. Nee, dat is precies de reden waarom het in de meeste van dit soort situaties allemaal wat langzamer gebeurt. Tot voor eerst is de economie gesaneerd, wordt daar weer een proces van groei op gang brengen, die bedrijven op orde brengen, enige discipline erin brengen. En dan verkoop je ze. Dat is typisch de volgorde. Nu verkoopst in één grote rommel, omdat de bedrijven zelf een rotzooi zo zijn. Je weet bijna zeker dat je geweldig verstoorde arbeidsverhoudingen krijgt als je het koopt. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat belooft niet op. veel. Nee. nee, dat is dat hebben we ook. Vandaar ook dat die Griek. Ik vind dat die Grieken wel gelijk hebben dat ze even rustig gaan, doen niet mee. En dan zeggen we: het komt allemaal wel, maar. Nadat de economie wat beter loopt. Ja, uh, communicatie niet te min. Is, is er, wat, wat is er nou eigenlijk al uh, verkocht? Waar gaat het ja. op dit moment over? Ja, nou wat er tot nu toe uh, is verkocht uh, is, zijn, is onroerend goed. In, in Londen ja. bijvoorbeeld, in Brussel, gebouwen. makkelijk. Dus, ja. uh, het IBC ja. is verkocht. Het is het uh, voormalig broadcastingcentrum wat tijdens uh, de, de Olympische Spelen uh, was gebouwd. Oh, ja. De OPAP, Dat het het nationa ja. Ja, de Nationale Gokorganisatie dat is eigenlijk de eerste grote privatisering, als je het zo kunt noemen... Okay. Van rond, is voor rond 700 miljoen verkocht. Nou, in totaal kom je dan uh, op nou, nog geen miljard, 850 miljoen euro, zoiets dergelijks. Terwijl mm. de eis van de trojka uh, is uh, 2,5, 2,6 miljoen. Dus ja, daar, daar, daar zitten ze nogal, nogal ver vandaan. Maar dan ging het ook altijd, maar misschien is dat gewoon een cliché... Hoor, maar het ging ook altijd mm -hmm. over vliegvelden en eilanden. Is dat nog ja, aan ja, de orde? Ja. Nou, eilanden niet hoor. Oh. Nee, dat is een misverstand. Dat zijn particuliere eilanden die oh. uh, worden verkocht. of uh, geleased of verhuurd of wat dan ook. Ja. Uh, Griekenland zal geen uh, eilanden, tenminste niet. Uh, geen eilanden verkopen. Dat is zeer onwaarschijnlijk. Nee, inderdaad, 37 regionale vliegvelden. Uh, er zijn. Uh, het waterleidingbedrijf. Dat begint met uh, het bedrijf in Thessaloniki. de tweede grootste stad van Griekenland. Daar zijn twee bieders nu, uh, nu voor. Uh, ja, wat, wat, uh, wat wel uh, een grote privatisering kan worden... is het oude vliegveld. Dat ligt aan zee. Dat uh, een, ja, een belangrijk stuk onroerend goed. Hmm. Daar, zijn, uh, ja, daar zijn wel, wel mooie grond horen naar. Ja, ja, Dat gaat ja. wel enkel ja. miljarden ja. opleveren, denk ik. Maar goed, en dan nooit... nog kleine havens en jachthavens. En daar zijn elf bieders voor nu. Hmm. Dus dat, het loopt allemaal wel, maar het, uh, ja, maar het, het wordt, gaat dus, langzaam. Het maar het worden nooit die bedragen nee, die mensen. gewoon horen zo in het, beginjaar, in het begintijd, en nog de allereerste onderhandelingen... hadden ze het over bedragen die vele malen groter waren. Dat was gewoon naïef. Ja. En dit ja. Is, ja, als ik dit zo hoor, dan voor een deelzinnige ding. Als dat waterlijnsbedrijf, er is een goede kans dat dat een stuk beter gaat werken... als daar een uh, commerciële eigenaar komt... Ja. Maar daar het is veel verzet tegen. Hè? Hmm. Ja, ze zijn bang voor hogere prijzen. Maar je ziet in veel landen dat juist die privatisering tot lagere prijzen leidt. Omdat ja. er eindelijk eens een keer een goede commerciële bedrijfsvoering komt. Even, even tot slot uh, over naïef gesproken. Het IMF kwam vandaag met een, of met een opmerkelijke mededeling. Ze geven toe dat ze nogal wat fouten hebben gemaakt bij het saneren van de Griekse de staatsschuld. En dat ze, eigenlijk, dat ze ja. ook niet goed hebben ingeschat hoe hard de bezuinigingen aan zouden komen. Wat vond u van die schuldbekentenis? Nou, ze komen er eindelijk eens krachten. Uh, kijk, U wist het uh, al. Uh, ja, <laughs> ja maar ik denk dat echt iedereen met mij eens was al jarenlang. dat die Grieken natuurlijk een, een, een, een enorme schuldherstructurering hadden moeten hebben. Met die, ze, ze lopen binnenkort tegen de 200% aan van hun nationaal product. En dat is zeg maar 2,5 keer zoveel als Nederland verhoudingsgewijs. Ja, dat is, je weet gewoon dat dat niet terug gaat komen. Als je dat allemaal terug gaat eisen... Maar dan wisten zij het toch in het begin dat, Is het politiek he? geweest en ja, geven ja, ze het een een beetje toe? Ja, dat is gewoon omdat in Europa willen ze dat gewoon niet horen. Destijds, ja. uh, 15 jaar geleden, de grote emerging market schuldencrisis... wilde Bush dat wel horen. En hmm. hebben landen Mexico, Polen, Korea... hebben allemaal schuldvermindering gekregen. En zijn daarna snel gaan groeien. En Griekenland heeft dat niet gekregen en groeit niet. Hmm. En dat, is, dat wist natuurlijk iedereen dus kwam in het Dat is politiek met. geweest. Ja, ja, ja, ze hebben zich laten overdonderen door de Europese Unie en door de politiek, vooral Duitsland en Nederland, die daar helemaal niets van wilden horen. Ja. Zeer uh, ten nadele niet alleen van Griekenland, maar ook van onze belastingbetaler. Want wij gaan natuurlijk van een Griekenland dat helemaal plat ligt, ook überhaupt niets krijgen. Kunnen maar... alles willen hebben, maar ik krijgt niks. Dus gaat u meehelpen? Hebt u nog oog op een lapje grond in Griekenland? Nee, <laughs> ik ga er wel als toerist een keer naartoe. Okay. Daar laten we het bij. Goed, hartelijk dank. Zweden van Wijnbergen en Connie Kezen. Spinvis was dit nummer, heette bagagedrager. En Spinvis heet eigenlijk Erik de Jong. Goedenavond. Hallo. Eric de Jong. Eric de... Ik ben hier. Jij bent daar. Ja, ja. je zat onder een andere schuif. Okay. <laughs> maar we hebben ik hem heb gevonden. Ik Hallo. Heb ik, gevonden. Ja. Um, ik ga u zeggen, want u was professor. Heel cultural wel. professor. Ja, cultureel professor ja, nog. Je bent het nog, ja. U, ja. u bent het nog. Morgen ben ik het nog en dan <laughs> moet ik terug naar de straat. Ja, ja. ja. ja precies. Want morgen ga je je uittreden houden bij de Technische Universiteit van, uh, van Delft. Ja. Cultural professor, cultureel professor was je daar. Was, was, het, was het mooi? Uh, het was geweldig. Het was wetenschapper. Een, een, ja? Het was een groot avontuur. Was het een, uh, een reis? Ik heb uh, denk ik meer geleerd dan mijn studenten. Maar dat is ook wel. wel wel gebruikelijk volgens mij als je, als je lesgeeft. Mijn vader uh, is wiskundeleraar, dus ja. die zei het ook altijd. Aha. Je leert zelf meer van je leerlingen dan andersom. En uh, dat heb ik nu aan de lijf mogen meemaken. Het was heel, het was heel tof. Ja. En, wat, en wat heb jij geprobeerd je studenten te leren? Wat was je ik doel? Heb, ja, ik heb nagedacht over wat er nou specifiek is aan, in mijn vakgebied. Dus ik schrijf liedjes en ik maak uh, teksten en voorstellingen wat misschien niet in aan de in eerste instantie aan de orde komt in de exacte in de beta-wetenschap en dat is uh, bijvoorbeeld improviseren of het toelaten van uh, toeval, weet mm -hmm. je wel? of het uh, vertrouwen op je intuïtie, dat soort zaken die meer in de kunst uh, aan uh, aan de orde zijn. Mm -hmm. En die heb ik. Uh, dat heb ik geprobeerd. Ik heb um, me vooral gefocust op het improviseren. Bij de interre Want die was er ook. Ja. Heb ik met twee muzikanten geïmproviseerd. Uit niets. Het heet ook iets uit niets. Want dat is wat je doet als je een liedje Zo schrijft. Zo het, het, het programma. Ja, of de het cursus. het programma ook. Ja. ja iets ja. uit niets. Aha. En dat is natuurlijk wel de, altijd weer een wonderlijk proces. Van hoe dat dan ontstaat. En dat heet dan improviseren. Of jammen in de muziek. En dat heb ik um, proberen toe te passen in de exacte wetenschappen. Dus ja. ja. Improviseren met wetenschap. En dat ging... Je, je kunt wel met elkaar gaan zitten en met muziek, muziekinstrumenten improviseren. Maar je kunt niet bij elkaar gaan zitten om een potje te gaan zitten wetenschap. Nee, dus is, hoe, dat hoe werkte die, dat? Kunnen Daar voorbeelden heb ik toch wel geven? een systeem voor, uh, voor bedacht. Want dat was natuurlijk... moest ik even over nadenken. Ja. In eerste instantie wilde <laughs> ik wel weten uh, wat voor vlees ik in, in de Kuip had. Want ik, uh, dus ik heb... Uh, er waren veel meer aanmeldingen dan mochten meedoen. Dus er moest een selectie worden gemaakt. Ik heb 24 studenten uh, mogen selecteren. En die moesten allemaal in één minuut een hoorspel maken van een minuut... waarin ze de gedroomde frontlijn van hun vakgebied moesten uitbeelden. En dat had ik bewust zo vaag of breed mogelijk omschreven... zodat ik meteen kon horen ja, hoe, hoe creatief en, en, uh, en uh, uh, uh, speels ze waren... Aha. En dat was geweldig. Het was meteen al een eye-opener. Want er zijn misschien wat vooroordelen... dat die mensen dan out of the box moeten leren denken of zo. Maar dat is helemaal niets van waar. Het zijn allemaal kunstenaars. En <laughs> uh, ja, echt. Het, ja. Dat viel me direct op. Ja, en wat ja. ook heel erg opviel... dat vond ik ook heel erg leuk... is dat... oud uit al die plannen, uit hun dromen, het zijn jonge mensen natuurlijk, sprak vooral een heel groot idealisme. Hmm. Dus uh, dat was niet het verbeteren van het rendement van zonnepanelen of iets dergelijks. Maar het ging echt om het helpen van de mensheid, honger of, nou. of, de, of uh, milieu, weet je wel. Mooi. Nou, ja. Ja. En, en, en, en, ik neem aan dat, dat je in zo'n jaar ergens naartoe werkt. Is er een soort ja. slotopdracht geweest? Wat, ja. wat, wat is ja. het resultaat? Nou, het resultaat is nu, dit is een heel lang verhaal, dat zal ik hier niet... maar dat ga ik morgen dus helemaal uit de doeken doen. Ja. Dus als mensen nog willen kort. komen, graag, dan kunnen ze naar Delft bellen. Ja. En dan, okay. Dat is een heel tof verhaal. Ja. Maar nu gaan we dus morgen het presenteren, dat is een uh, mechaniek erotiek. Want wat er uiteindelijk, uh, de slotsom van wat we allemaal doen... dus dat is. Dus, wat is nu wat de hele mensheid altijd bezighoudt... en wat is het, het resultaat van zowel improvisatie als intelligentie? Dat, heet, dat, is, nou ja, dat is de erotiek. Ja, en, um, dus maar wat dus is een, een mechaniek erotiek? Een mechaniek erotiek, dat is dus een, een man- en een vrouwmachine. Uh, de man-machine, dat, dat, dat heb ik niet zelf bedacht. Dat is echt door de groep bedacht. Uh -huh wordt aangedreven naar dus is een, een, een met de hand aangedreven mechanisme dat gaat naar twaalf koppels dus twaalf uh, ver, ver, een verdeelmechanisme waarin twaalf bewegingen die in de erotiek aan de orde zijn worden uitgebeeld dus ja je kunt het wel voorstellen er wordt geslagen met vliegenmappers en er wordt <lacht> gezogen en gekust en gedanst en gestreeld en je kunt dat wel voorstellen een, liefdesma een liefdesmachine een liefdesmachine ja dat is, en ja. dat hele gevaarte staat in een soort kist met gaten, waardoor er een, een piepshow ontstaat, als het ware. En die wordt morgen gepresenteerd. En dat is natuurlijk wel een soort grap. Dat is wel duidelijk, want het gaat niet om het, het resultaat. Het gaat om de weg die er naartoe die er nodig was om er naartoe te komen. En dat is het verhaal wat ik morgen ga vertellen. Prachtig. Ja, zeker. Dat eh, is eh, heel leuk. Zou je het nog een keer willen doen? Ja, absoluut. Want de, de eerste keer, de tweede keer doe je het altijd beter. Ja. ja. Ja, ja. Nou. Maar, maar er zijn alweer zoveel mensen die het ook willen doen. Dus kunnen, kunnen we, kan, kan, kan men de machine ergens zien? Alleen op ja, de universiteit ja, daar? Of, ja, de universiteit, die staat okay. opgesteld. Ja. Eerst in de aula en daarna in de bibliotheek. En daar kan je gewoon naar, naar gaan kijken als je het wil. Volgens mij gaat het daar heel druk worden. Hij is heel erg mooi. Ik ben ja. in ieder geval reuze nieuwsgierig geworden. Heel hartelijk dank Erik de Jong. alias Graag, uh, Spinvis. En ik zeg ja. er nog even bij dat uh, Erik de Jong ook ja. aanwezig zal zijn. In het AVRO kunstprogramma. Opium. I like to whisper words no one can hear. And while I'm at it, take away your fear. Soft and slow is not the way to go. You can stop this if everyone knows. Whoo hoo hoo. Can I lay beside you? Every night. whoo hoo hoo. And dream about the sunlight. It fills our hearts with.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 Every night, ooh, ooh, ooh, I dream about the sunlight. It fills our hearts with. Als songwriter Ed was dat, Dream About the Sunlight. De soep die bureaucratie heet. Albert-Jan Kruiter was het zat. Hij besloot burgers te gaan helpen. Dat doet hij in de vorm van een sociaal hospitaal. Meneer Kruiter, goedenavond. Goedenavond. Wat is een sociaal hospitaal? Ja, dat, uh, dat hebben we onszelf ook lang afgedacht. Het is in ieder geval een nieuw iets. Het is een virtueel uh, ziekenhuis. Een online uh, ziekenhuis om mensen die vastgelopen zijn in bureaucratie... Te helpen enerzijds. Okay. Ja, dat... dat is de kwaal waarmee ik naar uw hospitaal kan. Vastlopen in de bureaucratie. Ja, vastgelopen zijn in, in, in bureaucratie. En dat geldt vooral voor gezinnen die zoveel problemen hebben... dat dat de voornaamste diagnose wordt. Aha. En, en tegelijkertijd willen we in dat uh, hospitaal ook nou ja, bureaucratische problemen verzamelen... en op basis daarvan uh, het beleid verbeteren en, en ja, de overheid beter maken. Eigenlijk. Dus je wilt de mensen beter maken en de overheid beter maken nou, we hebben, in het ziekenhuis? We hebben de mensen die, die bezig zijn met het, met het sociaal hospitaal... die hebben heel lang gewerkt en onderzoek gedaan... naar multiprobleemgezinnen, gezinnen die heel veel problemen hebben. Op een gegeven moment ja. dachten we allemaal... ja, laten we in plaats van dat we onderzoeken gewoon ons beste beentje... Voorzetten, want we hebben iets ontwikkeld wat uh, eigenlijk niemand heeft. En dat zijn bureaucratische competenties noemen, uh, noemen we dat. Wij weten hoe bureaucratie werkt en daar zijn we ook trots op. Ja. En, en er zijn een heleboel mensen die dat niet weten... en die er wel heel veel behoefte aan hebben. Dus we dachten, we gaan dat, uh, we gaan dat aanbieden. Want, want, want uh, wat doet u dan als er iemand met een, um, een multibureaucratisch probleem... bij u binnenkomt aan de EHBO? Nou, je moet je voorstellen dat eigenlijk uh, gezinnen waar 10, 15 instellingen over de vloer komen... er is niemand meer die overzicht heeft. Hmm. Ook het gezin zelf niet, maar ook de hulpverleners niet. Dus het eerste wat we doen is overzicht maken. Op zo'n manier dat die gezinnen het ook zelf weer begrijpen. Hmm. Uh, het tweede wat we doen is uh, we maken wat wij noemen een diagnose van het genoeg. Uh, dat bestaat niet in Nederland. Er is altijd alleen maar meer, meer, meer hulp... Uh, meer nieuwe inzichten, meer nieuwe hulp, meer nieuwe uh, uh, aanpakken. Hmm. Wij zeggen op een gegeven moment is het genoeg. Je moet nooit meer hulp verstrekken dan een gezin zelf kan begrijpen. Kunt u een voorbeeld geven van een, een gezin waarvan u zegt... nou, daar zit gewoon veel te veel hulp op. Om wat voor dingen gaat dat dan? Nou, de, de, de, de zijn, um, um, we zijn bijvoorbeeld met een gezin bezig. Daar zijn de ouders allebei van ontslagen. Die konden hun huur niet meer betalen. Hmm. Zijn op straat terechtgekomen. Um, zijn bij uh, familie gaan wonen. Maar ondertussen zijn ze uitgeschreven bij de gemeente. Ze willen ze nu weer opnieuw inschrijven, maar ze hebben geen DigiD. Mm -hmm. En dat kan ook niet zonder woonadres. Nee. Uh, dus die komen helemaal vast te zitten. En omdat ze geen. Niet meer... Een soort catch 22 situatie ja, zijn. Het, dus. het is alleen maar. Ja. Dus omdat ja. ze niet ingeschreven zijn, krijgen ze geen zorgtoeslag, kunnen ze de zorgverzekering niet meer betalen. Wordt, uh, zijn hun kinderen niet meer verzekerd, et cetera. Dus het is een. Ze raken een neerwaartse spiraal. Ja. En uh, wij denken dat uh, het ingewikkelde systeem daar vooral mee te maken. Heeft. Dat, maar wat, uh, wat, wat, wat is hier dan te veel aan? Dat het ingewikkeld is en dat het Catch-22 is, dat begrijp ik. Maar u zei genoeg. Uh, wat, wat is er te veel aan? Wat zou eraf moeten? Nou, wij, wij pellen dit af tot op, uh, tot op dit niveau. Dus dit is onze analyse. Maar om zo'n gezin uh, zwerven ook nog veel meer instellingen ja. en, en partijen heen. En wij zeggen, je moet bij het probleem beginnen... Uh, dat op dat moment prioriteiten heeft. Ja. En dat is de, voor dit gezin gewoon een postadres. En zolang dat niet opgelost is... kun je wel uh, opvoedingsondersteuning blijven geven... en ze naar de psycholoog sturen, et cetera, et cetera. Maar dit is het voornaamste probleem wat hun ja, zelf ja, ja. stress veroorzaakt. Dus prioriteiten stellen, prioriteiten stellen. Dat, dat, da, da, daar begint het mee. Ja. Um, en en als, u, als u er dan achter komt dat er uh, zo'n teveel aan regels is... of teveel aan, aan instanties... Ik begrijp dat je dan zo'n gezin kan hebben... maar wat doen jullie verder met die met die kennis of met die ervaring? Nou, nou, naar wie ga je dan toe om te zeggen, daar kan wel wat af? Nou, die, die, die, dat is hospitaal, is dus een virtueel hospitaal. Ja. Het is sociaalhospitaal.nl, het is gewoon op internet. Ja. Um, de gezinnen die zich daar aanmelden, daar maken we de afspraak mee... dat we hun helpen, uh, maar dat we ook hun casuïstiek anoniem ontsluiten. Dus op die website gaan we rondom de decentralisatie, jeugdzorg... et cetera, et cetera, laten zien waar, nou ja, het is een beetje de tra tragiek van de goede bedoelingen... waar het beleid onverwacht en ongewenst uitpakt. Mm -hmm. En dat geven we terug aan ministeries. Van, nou ja, hier moet je het aanscherpen, hier moet je het verbeteren. Dus aan de ene kant verbeteren we het systeem... aan de andere kant helpen we die gezinnen. En hoe reageren uh, die ministeries of gemeenten... De, en, en zeker in de toekomst zal het veel vaker met gemeenten zijn, hè? Want ja. alles wordt gedecentraliseerd, waar het er ook niet overzichtelijker op wordt... volgens ja. mij, maar goed. Um, hoe reageren die erop? Nou, het is heel, uh, heel verschillend... Um, Kijk, wat wij in ieder geval doen, omdat we dat overzicht produceren, wat eigenlijk niemand heeft, kunnen we ook een hele goede kostenbatenanalyse maken. Mm -hmm. Dus we zijn um, ook bezig met een ander gezin. En ja, die gaan waarschijnlijk binnenkort, als ze geen urgentieverklaring krijgen voor een nieuwe woning, um, gaan ze naar de noodopvang. Nou ja, dan worden op een gegeven moment mogen die kinderen daar niet meer in zitten. Moeten ze, moeten ze een jaar in die noodopvang blijven? Dan zijn, is de gemeente zo 120.000 euro per jaar verder. Mm -hmm. En als je het op die manier in kaart brengt... zijn gemeentes wel geneigd om daar, uh, um daarin mee te gaan. Dus Dat ik ga. kan ik me voorstellen, want ja. dan maakt u de verzorgingstaat gewoon goedkoper. Ja, en vanochtend zei je uh, zelfs trouwens ook nog in de krant... Uh, we moeten uh, gerichter bezuinigen. Ja. En daarmee bedoelde die we moeten zorgschrappen. We, we ja, zo, uitkeringen hem, verlagen. Ja, ik zou hem willen uitdagen... Hij dacht op... niet aan regels schrappen, N hoor. Nee, dat lijkt me voor een liberaal op zich wel aardig om te denken aan, mm -hmm. uh, aan regelschrappen. Mm -hmm. Dus ik zou hem willen uitdagen om nog wat gerichter te bezuinigen... en de zorg tegelijk eenvoudiger en, en goedkoper te maken. En dat kan ja. dus als je gewoon... Zorgvuldiger kijkt naar uh, wat voor hulp zit er eigenlijk allemaal... en is het allemaal weer effectief en wat moet er als eerste stap gebeuren. Want uh, laat ik eens een uh, gewaagde vraag uh, proberen. Als we het nou hebben over die 4,3 miljard die eraf moet... en misschien zelfs wel 6 miljard... hoeveel zou u uit de verzorg, verzorgingsstaat kunnen slopen... zonder de dienstverlening te beperken, denkt u? Nou, als we, uh, we weten met die drie decentralisaties gaat er 16 miljard naar de gemeente toe. Mm -hmm. Rondom deze multiprobleemgezinnen, 6 miljard daarvan gaat naar die multiprobleemgezinnen. Mm -hmm. uh, wij schatten dat we daar ongeveer 30% van uh, zouden kunnen bezuinigen. Dus dat zou dan om uh, 6,5 miljard gaan ongeveer. Nou, dat is toch al een uh, flinke slok op die borrel die we van Brussel moeten drinken het komende jaar, ja, of niet? Ja, dat is een behoorlijke slok. En de, ja. en de zorg wordt er beter van. Ja, ja. Wat een mooi initiatief. Is dit een, een particulier initiatief? Met, met, met wat voor mensen bent u dit begonnen? Dit, zijn, uh, dit is een vrijwilligersinitiatief. Dus het zijn allemaal mensen die uh, of vanuit hun werk... Uh, of door ervaring gewoon veel weten van, uh, van bureaucratie. Dus er zit een, iemand uit de jeugdzorg in de achterkant die daar gewerkt heeft. Ja, ja. Uh, ik heb zelf veel onderzoek gedaan naar de AWBZ. Iemand anders heeft een dakloze opvang opgezet. Dus er, zit, er daarachter zit een netwerk van mensen die, uh, ja, die, die, die competenties hebben. Zeg maar. En die het zelf een beetje... Zat waren. Wat een, een ontzettend mooi uh, initiatief. Hartelijk dank, Albert-Jan Kruiter. Dank je, vriendelijk. Het is vijf voor twaalf. Morgen speelt het Nederlands voetbalelftal... de vriendschappelijke wedstrijd tegen Indonesië. En Nederland staat nummer vijf op de FIFA-wereldranglijst. Indonesië op nummer 170. Dus heel erg verschrikkelijk spannend zal het niet worden. Um, voetballen kunnen ze dus kennelijk niet zo heel erg goed in Indonesië. Maar waar zijn ze wel in? Gerrit de Boer, voormalig correspondent in Jakarta. Goedenavond. Ja. Zullen we eens een lijstje maken? De drie van de sporten waar de Indonees wel heel goed is. Wat, wat zou er op drie staan? Nou, het blijft een beetje arbitrair, want uh, het blijft natuurlijk een heel breed veld. Maar ik heb er een paar uitgepikt. Ik heb op drie gezet de drakenbootraces, uh -huh. want uh, dat is een hele onbekende sport... die tegenwoordig wel heel wereldwijd beoefend wordt, maar dat is ontstaan in China. En daar is Indonesië traditioneel heel goed in. Oh, ja. Daar hebben ze vaak gouden medailles opgehaald op de Zuidoost-Aziatische Spelen. Want dat is, dat is uh, zeilboten, maar uh, hele speciaal, hè? Het is meer iets voor het, de nee, verrekijker of zo. Of is het roeien? <laughs> Ja, het is, het is peddelen in een oh, 12,5 meter grote boot... vaak met zo'n drakenkop erop oh, bij de wedstrijden. Ja. Okay. En daar zitten dan zo'n 20 man in op hun knieën... en die peddelen dan. En dat kan, ah, ja, ja, uh, dat ja, ja, ja. kan in Indonesië heel goed. Oké, okay. wat staat er op twee? Nou, toch Penchak Silat, omdat dat toch een van oorsprong Indonesische sport is. Dat is een verdedigingssport die al ja, decennia lang of eeuwenlang in Indonesië wordt beoefend. En ja, daar uh, wordt natuurlijk op wereldschaal wat minder aandacht aan besteed. Maar daar is Indonesië, Indonesië een meester in. En, uh, en is dat Zuid... echt heel iets anders dan wat we allemaal kennen? Karate, taekwondo en zo? Of ja, en lijkt als, het als het moet een beetje moet schrijven? Een en het is een beetje een combinatie tussen karate en judo, uh, maar het is vooral gericht op verdedigen, dus de handigheid okay. van het opvangen van een aanval. Ja. En dan de winner is. Ja, maar dan ook bij verre en dat is badminton, want ah, daar is in Nederland echt een groot maatje. Ja, ja daar, daar, daar, daar profiteren wij in Nederland ook van volgens mij. Ja, Mioudina, hè? Ja, precies. Ja. <laughs> Die was eerst Indonesische en die won ook toen zilveren in 1992 of 1996 en toen voor Nederland in 2004. Maar Indonesië ja. heeft twee echt supersterren op dat gebied. Dat is uh, Budi Kusuma en Susi Susanto, later ook een echtpaar geworden. En die wonnen beide goud op de Olympische Spelen in Barcelona uh, in het enkelspel. En okay. Dat zijn nog steeds helden in Indonesië. En zijn niet rijk? Ja, die zijn wel behoorlijk rijk. Die hebben aan hun sportcarrière heel wat geld overgehouden. Speciaal als uh, nationaal symbool. Kijk eens, we kunnen toch wat. Ja, maar uh, dat, dat is waar ze goed in zijn. Populairst is toch voetbal, hè? ook al kunnen ze het niet. Ja, bij verre. En, en, en dat was wel mooi, want ik was... Uh, Toevallig anderhalf jaar geleden in Indonesië. En toen stond Indonesië in de Zuidoost-Azië-kampioenschap. stond in de finale tegen Maleisië. Ja. En toen verloor Indonesië uiteindelijk wel. Maar toen stond heel Indonesië op zijn kop. Mooi. Morgen dus iedereen voor de TV, neem ik aan in uh, Jakarta. Ja, zeker weten. En ze zullen er ook volop op gokken, denk ik. Okay. <laughs> Hartelijk dank, Gerrit de Boer over Indonesië. Morgen dus Nederland-Indonesië. Morgen ook weer een oog, dan met Pieter van der Wielen. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, duurt een sigaret. En een laatste glas in steen. Ondertussen op de redactie van De Overdachting. Deze man was tientallen jaren lid van de Partij van de Arbeid.